Freddy van Fantijn met het NOS-journaal. Kinderartsen zijn het oneens over het vaccineren van gezonde kinderen onder de 12. De Vereniging van Jeugdartsen en een aantal kinderartsen zeggen tegen nieuwsuur. dat ze vinden dat alle kinderen tussen de 5 en 11 jaar. een vaccin tegen corona zouden moeten kunnen krijgen. Nu zijn die vaccins er niet voor gezonde kinderen onder de 12. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde had in een aantal opiniestukken geschreven dat hij het oneens was met het pleidooi om jonge gezonde kinderen te vaccineren. Inmiddels vindt hij wel dat ouders keuzevrijheid moeten hebben. De politie in Brussel heeft twintig mensen opgepakt... bij een protest tegen de coronamaatregelen. Volgens Belgische media werd de politie bekogeld met projectielen en vuurwerk. Er vielen zes gewonden, twee agenten en vier betogers. Er waren zo'n 8000 demonstranten. Het protest verliep voor het grootste deel vreedzaam. Maar toen een groep betogers strandde op een wegversperring van de politie... liep het uit de hand. Er werd onder meer een waterkanon en traangas ingezet. De GGD's zeggen dagelijks gemiddeld 150 afspraken voor een boosterprik af omdat de leeftijd niet klopt. De koepel van GGD's bevestigt dat na berichtgeving door persbureau ANP. Dat had gemeld dat het mogelijk is voor mensen om voor te dringen als ze een valse leeftijd invullen, waardoor ze onterecht tot de doelgroep lijken te behoren. En in de aanloop naar Sinterklaas hebben consumenten fors meer gekocht bij webwinkels dan vorig jaar. Het is een schatting op basis van betaalgegevens. Webwinkels draaiden de afgelopen week een vijfde meer omzet dan dezelfde week een jaar geleden. In de fysieke winkels was de pinomzet vergelijkbaar met vorig jaar. Het weer vanavond en vannacht bijna overal droog. Het koelt af naar 2 graden in het westen tot 0 in het oosten. Tijdens opklaringen kan het licht vriezen en er is kans op mist. Morgen eerst droog. Later trekt regen over. In het oosten is er kans op natte sneeuw en het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1467 hier op ZFM. Mijn naam is Benno Oveugel, een gast voor de komende twee uur in dit muziekprogramma, Een uniek programma met muziek die je nooit ergens anders hoort. En ja, Het is de decembermaand, ik ga een beetje opruimen. Ik ga me klaarmaken voor het nieuwe jaar en dat doe ik in dit programma, programma 1467 door alleen maar nieuwe albums te draaien. Zoals uh, waar we mee beginnen van cirkels van William Thompson... en daarna uh, Greg Maroney en Sherry Finzer. Sherry Finzer is de dame met allerlei soorten fluiten... en twee verschillende labels. Uh, ze heeft het Hard Dance Records en het... Uh, uh, Haal Ja, uh, dat ben ik even kwijt. Maar goed, uh, je kan het allemaal terugvinden op peacefulradio.info. En Sherry Vinser heeft samen met Greg Maroney Desert Sweet gemaakt. En dan komen er nog dertien andere nieuwe albums van zoals ook uh, de meeste uit Amerika, maar... Al Groomer Khan heeft een nieuw album gemaakt. Een Gentle Aspect. En dat komt dan weer uit Duitsland. Ja, dan uh, even kijken. Ik ga het lijstje even langs. Um, oh ja, muziek uit Canada. Van Guy Beggaron. Uh, black en uh, black, black. Nee, Blank en blank Black. Zo zie ik het. Het is een beetje van afstand. En we sluiten af, track 15, met Living Water van Ambient uh, Solstice. En um, nou, dat is ook weer hele fraaie muziek. Peacefulradio.info, ik zei het al, daar vind je de playlist. Dit programma vind je allemaal terug. Geniet lekker van de muziek.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 W That's spiraling